Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op de luchthaven van Istanbul zijn acht mannen opgepakt die mogelijk banden hebben met de islamitische staat. Ze kwamen met een vlucht uit Marokko en zeiden dat ze in Turkije vakantie wilden vieren. Maar de politie vond hun verhaal verdacht en ze bleken ook geen hotelreservering te hebben. Een van de mannen had een kaartje van Europa bij zich waar een route op stond van Turkije naar Duitsland. Op wat voor manier de acht betrokken zouden zijn bij islamitische Staat is niet duidelijk. Op het internationale vliegveld van Kopenhagen is grote alarm geslagen vanwege een onbeheerde tas. De politie heeft iedereen in Terminal 3 gevraagd te vertrekken. De metro stopt niet meer bij de luchthaven. Mensen die al zijn ingecheckt kunnen nog wel vertrekken. Alle 129 doden van de aanslagen in Parijs zijn geïdentificeerd. Dat heeft president Hollande bekendgemaakt. De navestanden van meer dan 100 slachtoffers hebben hun omgekomen familieleden of vrienden mogen zien. Intussen gaan de acties tegen de verdachten van de aanslagen van vrijdag door. Zo was er vanochtend een grote politieinval in een appartement in de voorstad Saint-Denis. Er vielen twee doden. In dat appartement zou Abdelhamid Abaoud zich verschuil houden. Het brein achter de aanslagen. Er zijn zeven verdachten gearresteerd. Maar het is onduidelijk of Abaoud onder hen is. De geestelijke gezondheidszorg in de provincie Drenthe moet fors bezuinigen. Hierdoor verdwijnen de komende jaren 240 banen bij de GGZ. Vorig jaar schrapte GGZ Drenthe ook al honderden banen. Toen kon de organisatie gedwongen ontslagen vermijden. Maar volgens een woordvoerder kan dat nu niet worden uitgesloten. De beroepscommissie van de FIFA heeft het beroep dat voorzitter Blatter en UEFA-voorzitter Platini hadden aangespannen tegen hun voorlopige schorsing afgewezen. Blatter en Platini kunnen hun schorsing nog wel aanvechten bij het sporttribunaal CAS in Lausanne. De twee zijn op 8 oktober voor 90 dagen geschorst nadat een strafrechtelijk onderzoek in Zwitserland een omstreden betaling van 1,8 miljoen euro van Blatter aan Platini in 2011 had blootgelegd.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 Zo, alle systemen staan weer klaar. Yep. De LP ligt op de, de grammofoon. Ja. De uh, vinyl, vinyl 5, ja. 50 uh, heb ik voor mijn neus. Ja. Ja. Kom een beetje interessant deze week. Nou, er zitten wel een aantal aardige, uh, ja, eigenlijk re-releases uit uh, die op, uh, onlangs op vinyl uitgebracht zijn. Ja. Uh, waaronder een, uh, een aantal uh, toch wel uh, aardige bekenden. ja. Ja. ja. Goed, we gaan het horen in de komende twee uur in van de Vinyljaren. En natuurlijk hebben wij ons classic album. En dat is deze week. Ik heb het al aangekondigd: een beetje confrontatie, hè? een beetje. Uh, we hebben vandaag de Stones en volgende week een ander beentje. Uh, <laughs> ik ga het niet vertellen. Maar. Ah, ook wel. Ook. Volgende week hebben we als laatste, laatste classic album, uh, Rubber Soul van de Beatles. Want dat komt omdat die in december 50 jaar oud wordt. Nou, het album wat we vandaag uh, hebben is Vijf Jaar Jonger. Dat is uit, uh, goed uit 1970. En dat is van de Rolling Stones natuurlijk. Kan het ook anders. Uh, een van de beste live albums die de Heren Stones ooit gemaakt hebben in de periode dat uh, zij bezig waren aan het album Sticky Fingers. En uh, toen namen zij een fantastische live LP op. Eerst was het alleen een bootleg. Ik heb hem zelfs, die bootlek. Een clandestien opgenomen plaat. Die klinkt ook vroeger meter. Maar ja, kan ook niet anders. een beetje met uh, uh, zeer, uh, zeer twijfelachtige apparatuur opgenomen. Maar toch wel leuk om dat toen gestucht te worden. En uh, de Stones kwamen zelf met deze live LP uit. Get your ya ja out. En het is, het is een plaat waar de vonken vanaf spat, hoor. Echt wel. Echt wel. Lekker. 45 jaar geleden en uh, met Mick Taylor en als gitarist Keith Richard natuurlijk op gitaar Bill Wyman als bassist Charlie Watts als drummer en natuurlijk niemand minder dan Mick Jagger als zanger. Nou, we gaan hem helemaal draaien. De gedurende de komende twee uur gaat u hem in zijn geheel horen tussen de Nieuwe binnenkomers van de Vinyl 50 door natuurlijk. Dat doen we al sinds april zo. En dat houden we nog even zo. Volgende week doen we nog, uh, nog één uitzending. En uh, dat is de laatste uh, op deze manier. Daarna weet ik nog niet. We gaan misschien wel weer een koffersingeltje meenemen of zo. We kijken wel wat we gaan doen. Weet ik nog niet. We hebben niet besloten eigenlijk. In ieder geval 16 december. Dus over ruime maand. Dan uh, gaan wij weer onze eindejaars top 40 uitzenden. Dat doen we elk jaar. Uh, dat doen we al uh, vanaf het begin eigenlijk. En we gaan dat dit jaar weer doen. Top 40 hebben we ervan gemaakt. Uh, de keuzelijst, die kunt u al bekijken. Die staat, op, uh, die staat al online. Stemmen kan nog niet. Dat kan pas vanaf 25 uh, november. Als we echt, echt de laatste uitzending gehad hebben. Uh, die lijst, die kunt u uh, bekijken als u dat wil. Uh, op www. En dan de vinyljaren. Achter allemaal aan elkaar kleine letters. Dus www .webclick nl En webklik dat is gewoon met K-L-I-K. Niet op z'n Engels, gewoon K-L-I-K. Als je daar gaat, dan ziet u daar, komt u op de homepage. En dan kunt u kiezen voor de keuzelijst. En dat is leuk om hem alvast even te zien. Hè? Dan weet je alvast een beetje wat we dit jaar uh, zoal gedraaid hebben. Nou, stemmen kan vanaf 25 uh, November, we zorgen weer dat dat kan online. Natuurlijk op hetzelfde adres. En we zorgen ook dat er stemformuliertjes en uh, keuzelijsten klaar liggen in uh, onze twee favoriete cafés. <laughs> ja. ja. precies. Ja, gaan we doen. Gaan ze gewoon vrijdag. Uh, vrijdag heb ik toch uh, een dienst. Of uh, een vroege dienst. Dus uh, dan ga ik daarna gewoon even langs. Dan ga ik die lijst even neerleggen. Vanaf, uh, dus ja. vrijdag liggen ze ook in die twee. Cafés waar wij regelmatig komen. Nou, goed plan. Goed plan toch? Ja. Nou, jij moet werken, hè, vrijdag of niet? Nee, morgen. Oh, oh. nou ja, oké. Okay. Um, goed, uh, waar, waar hebben we het over? <laughs> <laughs> Wat? de oude Nederlander. Uh, we moeten muziek draaien. Die, die plaat die ligt klaar en die moeten ja. we draaien. Is een geweldige. The get your ja yas out. Nou, oh. laat ik het niet doen. Wat? <laughs> ja, maar ja yas out. Oh. Nee, nee, nee. schrikken ze zo op de camera. Oh ja. Nou, get Your ja, ya ja, zout. heet de plaat. En we gaan ermee beginnen. Hoppa! It seems to be ready. <repeate> Are you ready? For the next We're so to go. Right. Hello sir. Ik zag er iemand die zijn radio zachter zetten. Wilt u dat laten? Dat kan niet hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Dit moet knallen. Het is... Het is... Nee? Ja. Nou. ja. Het moet knallen. Get your... Ja, ja, zo. De Rolling Stones, dat album werd opgenomen in 1969 in de Madison Square Gardens in um, New York. Nee. Toen de, door de Wally Heider uh, Mobile Studio, de geluidscomiek, was van Glyn Johns... Een van de vaste medewerkers van de Stans die ook trouwens veel met de, een aantal dingen met de Beatles gedaan heeft, onder andere Let it be. Glyn Johns dus was de geluidstechnikus uh, het uh, album dus opgenomen, New York. Uh, de datum staat er ook nog bij, moet ik even kijken hoor. Zou ik u dat ook even vertellen? Even kijken, de datum. Uh... Ja? Ja, nee, eerst even te kijken. <laughs> Ja. Nou, dat komt dus heel mooi uit. Want dat is dus exact 46 jaar geleden deze maand. Want dat was uh, op uh, 26 en 27 november 1969. Toen is het album opgenomen. Dus dat is, uh, nou ja, op, op een paar dagen na gewoon, op een week maar gewoon. Echt exact 46 jaar geleden dat dit opgenomen werd. En de Stones waren net van bezetting gewisseld. Dat weet u natuurlijk ook. Brian Jones was, er, was eruit gestapt. Overleed ook, na niet, eh, overleed ook na niet al te lange tijd. Eh, geruchten gaan dat hij vermoord is door zijn tuinman. Maar nou ja, dat zijn geruchten. Of dat allemaal bewezen is, weet ik niet. Maar in ieder geval, eh, Mick Taylor verving hem. En eh, die was dus de tweede gitarist naast Keith Richard. En uh, Bill Wyman op de bas, Charlie Watts op de drums... Mick Jagger natuurlijk als vocalist. Nou, u gaat hem helemaal horen. Uh, door de, de nieuwe releases heen natuurlijk. Want uh, dat uh, blijven we wel doen. Ja, ja. Nou, dan mag jij nu. Oh ja. Goh, wat leuk. Nou, ja. Maar, kan ik uh, er ook aan meedoen? <laughs> <laughs> ja, nou ja, we hebben de nieuwe binnenkomer op uh, nummer 43. En... Uh, voor deze nieuwe binnenkomen moeten we afreizen naar Nieuw-Zeeland. Jawel. Een band die heet The Chills. En uh, baseren zich op uh, Dunedin Pop Anthems. Wat dat dan ook mag zijn. Maar ja. ik ben benieuwd. Dus we gaan luisteren. Ja. Naar het uh, gelijknamige nummer uh, van het album Silver Bullets. Wie zijn ze? The Chills. Ja, ja dat, dat zat ik ook aan te denken. No more heroes anymore. Stranglers was dat, toch? Ja, goed, heel leuk. Ja, ja. Nou, het klinkt wel heel erg oud. Wel leuk, hoor. Ik vind, ik vind, wel ja. ik vind, het, ik vind het wel ja. leuk. Ik vind het niet gek. Ik vind het niet slecht. Maar het nee. klinkt lekker oud gewoon. Het is, uh, ja, een ja. beetje uh, eind jaren 70, hè? Een beetje, nou, nog wel eerder, ja. denk ik. Nog ja. wel eerder. dat gitaartje en zo. Dat, uh, ja, dat is, uh, Ja. Het gitaar een beetje Mark voor zo, Shadows. Ja, het zit een, uh, een beetje, een uh, beetje, uh, yeah. ja, wat punkrock. Wat ik al zei, ja. de Stranglers hoor ik een beetje erin ja. ook. No more hero. Anymore. Ja, ja geweldig. Adi. Ja, <laughs> Oké, okay, dat was op nummer 43. We gaan straks weer uh, verder kijken. Ja, want we hebben zit hier Er zitten nog weer... een paar leuke in te I think I busted button on my trousers. so they don't fall down. You don't know, want my trousers to fall down now, do you? Is het lekker Of is het niet lekker? Tuurlijk is het lekker. Ja, wou ik zeggen. Ja. <laughs> Rolling Stones, de oh, oh. het nummer dat heet Carol, oudje van Chuck Berry natuurlijk, Er staan er twee van op. Straks krijgen we ook nog uh, uh, Little Queenie, die komt ook nog. Uh -huh. En voor de rest. Um, ja, is het allemaal een beetje materiaal uit, uh, uit ja, de, de periode 68, 69? Er uh, staan een aantal nummers natuurlijk op uit uh, Let Bleed. En uh, uit Baggers Bank K, natuurlijk. Dat zijn waren de meest recente LP's op dat moment. Daar speelden ze veel van. Eh, Wonderbaarlijk is bijvoorbeeld de nummer de Satisfaction waar helemaal niet op staat. Dat speelden ze dus gewoon niet bij dit concert. Maar eh, nou ja, prachtige liedjes. Je krijgt straks een, een, zelfs een acht minuten lange versie van, eh, van Midnight Rambler. Wat nou, vind je nog mooi? Ja, dat komt allemaal nog. Dat, dat laat ik vast even. Niet hierna, maar dat komt allemaal nog. Ja. Goed, we gaan eerst dus weer even naar de vinyl 50. Ja. Ja? Ja, op nummer 36... Ja. Uh, er uh, komt een uh, album binnen. Uh, het, het, het album heet uh, 21, 21. Ja. En het is van Adele. Oh. Jawel. Uitgebracht oh. nu op, uh, op vinyl. Oh. En het uh, is haar uh, tweede album. Ja, de derde komt er al aan, hè? 25. Uh, uh, ja, precies. Maar uh, ja, nou ja, wat moet ik verder nog vertellen van deze zangeres? Ja. Ik bedoel, iedereen kent haar, dus... Ja, ik uh, ga daar even een uh, nummer van rijden. Set fire to the Het Fire to the Rain van uh, Adel. Het album 21 dat een aantal vier jaar geleden uitkwam. En uh, nu pas op vinyl. Yeah. Goh, nou dat is wel een merkwaardig verhaal vind ik eigenlijk. He? Ja, nou ja, ja dat toch wel eens wat eerder mogen gebeuren, natuurlijk. Maar ja, het, het gebeurt tenminste. En uh, met name, er is een Amsterdamse plaatzaak, uh, concerto, heet die. Ja. Uh, wat een, een, een, een groot aantal aparte dingen. Ook, er komen er denk ik straks ook nog één van tegen, één of twee. Mm. Uh, die door, uh, met name door concerto in Amsterdam uitgebracht zijn. En dat is, dat is echt wel geweldig hoor, dat je dat, uh, dat je dat nog meemaakt. He? Cool. Ja, zeker. Ik heb eens een ander achtergrondmuziekje genomen. Dat andere liedje, dat weet ik nou wel. Ja. Ik heb nou een mooi nou, ja, de, kijk, het is een keertje klaar, hè? Ja. ja. Ik heb gewoon even een ander dingetje. Dus, wat een mooie achtergrondliedje. Gewoon een bekend liedje. Ja, goed, hè? Ja. Nou, we gaan weer naar de Stones. Want ook dat mogen we niet vergeten. En uh, de, de album heet Get Your Ja Ja Zuid. En dat betekent eigenlijk iets heel ondeugends, hè? Uh, ja. <laughs> Daarom zei ik dat ook al laat ik dat nou maar niet doen. Nee, nee. dus krikken ze zo thuis. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik wist dat eigenlijk niet. J jij, weet al, jij weet al dat soort dingen. Ik wist dat eigenlijk <laughs> helemaal niet. Dat die, dat, dat die titel dat betekent. Huh? Nee, ja. echt niet. Dat wist ik huh. Nou. Nou. Uh, uh, de, ik denk dat het een van de redenen is waarom het uh, op een he, groot aantal Amerikaanse radiostations destijds werd geboycott. Ja. En ook in, uh, in uh, Engeland. Die waren, uh, uh, uh, waren er nog niet aan toe, hè? Nee. Een beetje preuts allemaal. Get your ya out. Now. Ja. Nou, uh, het betekent zoveel als uh, gooi je draad, jongens. Dan ja. weet je dat vast. Uh, <laughs> <laughs> maar ja, dat kunnen de jongens niet doen, maar de meisjes wel natuurlijk. En die deden dat ook wel graag hoor, vroeg Mink Jenger in die tijd. In die tijd al. Nou, het gebeurt nu nog hoor, bij uh, bepaalde concerten. Uh, precies. Echt wel? <laughs> nou. Ah. Goed. We gaan naar de stoot. De Stray Cat Blues. Dank je. De muziek van de Rolling Stones. En als je nagaat... de omstandigheden natuurlijk. Toen de tijd heel anders waren... 46 jaar geleden, had je nog niet... de superprofessionele geluidsinstallaties... die ze tegenwoordig hebben. Mm. En, uh, en zeker niet de professionele... opnameapparatuur die ze tegenwoordig... Nou, dat, hebben staan. Dat viel nog wel mee. Want, uh, mm. want het is toch opgenomen... in een, in een van de allereerste... Uh, mobiele uh, studios. Studios dus gebouwd in een grote vrachtwagen... van Wally Heider. Oké. Okay. Uh, later hadden de Stones er zelf ook een... En dat waren toch al wel 16 sporen, dus dat kon, dat kon allemaal wel. Maar het leuke is natuurlijk wel, dat als je goed naar zo'n zo plaat luistert... dat het echt ruig is, hè. Het is echt ruig. Er is niets aan gepolijst, er zitten ook gewoon gigantische fouten in. Ik heb wel zeker twee nummers gehoord waarin bijvoorbeeld Bill Wyman echt gewoon naast zit. Gewoon een hoofd toon de hoofd zit. Ook in het afgelopen... Ja, dat, is juist, dat is juist de charme. Het wordt niet weggeperfectioneerd. Zo klonk het in die tijd en daar doe je het maar mee. He, dit is mijn uitspraak en daar heeft u het maar mee te doen. Zoiets. Ja. Uh, prachtig mooi. Stray Cat Blues, The Stones, Get Your Yaya ja -ja Zout. Uh, uit 1970. Opgenomen dus op uh, 26 en 27 november 1969. In de uh, Madison Square Gardens in New York. En we gaan nu naar Johnny Cash. Ja. Ja, ja. Nieuw binnen op uh, nummer 33. Een uh, re-release uit uh, 2006. Uh, het... 93e album, jawel en uh, ja, uh, postuum album is dit dus, uh, aangezien het na zijn overlijden uh, uitgebracht is. En uh, ja, uh, de titel van dit album is American V 100 Highways. En uh, van dit album gaan we luisteren naar Further On Up The Road. Where the road is dark And the seed is sown, Where the gun is cocked As the bullets cold Where the miles are marked In the blood and the gold I'll meet you further on Up the road Got on my dead man's suit And my smiling skull ring My lucky graveyard boots And a song to sing I got a song to sing It keeps me out of the cold And I'll meet you further on Up the road Further on up the road Further on up the road Where the way is dark And the night is cold One sunny morning We'll rise, I know And I'll meet you further on Up the road Been out in the desert, just doing my time, searching through the dust, looking for a sign. If there's a light up ahead, well, brother, I don't know, but I got this fever burning in my soul. Further on up the road Further on up the road Further on up the road Further on up the road One sunny morning We'll rise, I know And I'll meet you further on Up the road Ja, het blijft lekker hoor. Het blijft lekker. Uh, die Johnny Cash. Ja, Further zeker, On Down nee. The Road heet het door. En uh, een prachtig mooi liedje. Ja. Uh, van het album. Het was geschreven door Dylan toch, dacht ik? Hoe ben ik nou in de bar? Uh, nou, dat moet ik dan opzoeken. Ja, ik dacht dat het van Bob Dylan was. Yeah. Maar maakt niet uit. Uh, dat zoek ik wel even op. Further On Down The Road, Johnny Cash. Nee, 2006. Oorspronkelijke album. En nu dus gere-released op vinyl. En uh, dat... Uh, is toch wel mooi, hè? Want, nee, al... ik, uh, ik heb het al. Oh. Het is geschreven door Bruce Springsteen. Oh ja, Bruce Springsteen. Ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval een van de grote Bruce Springsteen heeft het geschreven. Ja, oké. Okay. Ja, dat klopt. Volgens ja. mij hebben we het pas geleden nog van, van Bruce gedraaid. Uh, uh, hij staat op The Rising. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Oh, die hebben we niet gehad. Nee. nee. Nou, oké. Okay, uh, ik ga twee nummers achter elkaar draaien van de Stones. Want ik heb even wat tijd nodig. Uh, dat komt, de twee nummers die ik nu ga draaien, Duren bij elkaar zo'n uh, 13 minuten. En, uh, dus die ga ik gewoon lekker achter elkaar. Dan kunnen wij even rustig met onze benen op tafel gaan zitten en zo. Dan kunnen we even genieten. Uh, u gaat van Get Your Ja, Ja, Zout uh, twee nummers horen. Bij elkaar duren ze 13 minuten, zo wat. De ene duurt 4,5, het andere nee, 8,5. Dus dat is leuk. Twee prachtige nummers: Love in Veen. In een prachtige live uitvoering. En daarna die 8 minuut 30 durende uitvoering van de Midnight Rambler. Voor de Stones fans, jongens, genieten de komende kwartier zo wat. Daar komen ze! In my hand, you know it is hard to tell, it's hard to tell when all your love's in vain. Just a knife shop, chip and toe, or do a shoot a dead. Dat was de eerste kant van Gadjo. Oh, ja, ja, auto Maar liefst 8 minuten en 30 seconden durende versie van het prachtige Midnight Rambler. Met daar aan Love in the uh, Even gauw, want we hebben nog één nieuwe. Jawel. We hebben hem vanmorgen eigenlijk ook al uh, ge, vanmiddag eigenlijk al gedraaid. 3-1. Mm -hmm. Nieuwe album van Jeff Lynch, uh, van, uh, nee? Elo. Ja. Zoals het tegenwoordig heet. Ja. Ja. Ja, alone in the universe heet het. Ja. Uh, en yeah. ja. Het dertiende studioalbum van uh, ILO inmiddels. Sinds, years. sinds 15 jaar? Ja. En uh, even kijken. Uitgebracht op 13 november. En van dat album gaan we draaien. En luisteren. Dirty to the bone. to the bone. En dat was Jefflin. Nou, dat was, uh, mooi einde van het eerste uur van de vanieljaren. We gaan naar het nos van drie uur. Tot zo. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.